Aanklagers in Schotland vermoeden dat hij informatie heeft die tot nu toe geheim is gebleven. Hoesa vluchtte vorige week naar Groot-Brittannië, naar eigen zeggen omdat hij niet langer voor Gaddafi wilde werken. Het openbare leven in Venezuela heeft urenlang platgelegen door een grote stroomstoring. Bijna het hele land had een paar uur geen stroom. Daardoor kwam onder meer het metroverkeer in de hoofdstad Caracas stil te liggen en werkte een olieraffinaderij niet meer. Het drukke metronetwerk werd afgesloten en bewaakt door agenten.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 FM. See ya. www.zfmzandvoort.nl zandvoortnl Said, the stop that I've taken Was a stop Huh? Such a beautiful feeling, isn't it When your body and so plateau On a level that just feels so empty Music's got Searching for the reason within reasons Been searching for the higher ground in me